Drie uur. Uniek FM met het nieuws van 1983. Op 1 maart liggen in Nederland de eerste CD's in de winkel. Het Duitse weekblad Stern legt de hand op 60 schriften met dagboekaantekeningen van Adolf Hitler. Later blijkt dat het gaat om een vervalsing. Half mei raast er een storm over Nederland. Tien mensen komen om het leven. Amsterdam krijgt een nieuwe burgemeester, Ed van Tijn. Op 10 augustus wordt in de Oosterschelde de eerste pijlen afgezonken van wat later de Oosterschelde Kering moet worden. Op 19 augustus hervat Radio Caroline haar uitzendingen vanaf een nieuw schip voor anker in de monding van de Theems. In de Damstraat in Amsterdam steekt een skinhead de 15-jarige Antiliaan Kerwin Duinmeijer neer. Duinmeijer overlijdt kort na aankomst in het ziekenhuis. In september komt een Zuid-Koreaans passagiersvliegtuig door een fout in een verboden deel van het Russische luchtruim. De Russen halen het neer. Niemand van de 269 inzittenden overleeft dit. De ambtenaren staken in oktober. Ze komen in verzet tegen een voorgenomen salarisverlaging. Actieleider Jaap van der Scheur is ineens een bekende Nederlander. Eind oktober vindt in Den Haag de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. 550.000 mensen komen in actie tegen de plaatsing van kruisraketten. Begin november wordt Freddy Heineken ontvoerd... samen met zijn chauffeur Ab Doderer. En in december gaat in Amsterdam Casa Rosso in vlammen op. Het gaat om een wraakactie. 13 mensen komen om. In 1983 verliest Uniek twee studio's. Na vier weken is het station terug... vanuit een nieuwe studio in de Van Hogendorpstraat. Uniek installeert korte tijd later een zender op een hoge schoorsteenmast in Amsterdam-Noord. De zender zit in een koelkast samen met een fles champagne en een briefje met de tekst Beste ambtenaar van de radiocontroledienst, u heeft het gehaald. Voor de moeite een fles champagne, tot de volgende keer. Door de combinatie van een hoog vermogen en de hoge mast is Uniek tot in Antwerpen te horen. De onvermijdelijke tegenactie met inzet van een helikopter en alpinisten wordt landelijk nieuws. Uniek is inmiddels een goedlopend bedrijf. Eind 1983 genieten alle medewerkers en aanhang van een door het station betaald kerstdiner. Dit was 1983.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 We zitten hier met Radio Uniek um, op het, uh, het Rem-eiland. En mocht je nou denken, ja nou, die naam die ken ik wel, het Rem-eiland. Wat was daar ook weer mee? Nou, er is heel veel mee geweest in het jaar 1964. Gaan we het zo over hebben. Waarom is dit ooit gemaakt? En waarom werd het zes mijl voor de kust van Noordwijk neergezet? Hier zijn allemaal Uniekers en andere liefhebbers van Radio. Goedemiddag! Kijk, hartstikke leuk. Ik heb hier Theo Jongedijk ook. Die heeft een boek geschreven over dit remeiland, Russisch roulette Raid TV-eiland Rem. Want het werd uit de lucht gehaald en het was een hele constellatie. Dat gaan we zo meteen doen. Het waait hier best eigenlijk al bij het Remeiland. En deze plaat is of de plaats Bob Seeger en de Silver Bullet Band. It seems like yesterday, but it was long ago. She was a queen of my night There in the darkness with the radio Playing Low wind. And the secrets that we share Mountains that we move Ik denk I lost my way I rode so many roads I was living to run and running to live Never worried about paying or even how much I ook over de Noordzee, over wat er daarna allemaal is gebeurd. Morgen zenden wij ook weer uit, maar ik kan hem van hieruit zien liggen... de Noordenei, het Veronica-schip, en dat is gewoon toegankelijk. Dus dan ben je van harte welkom. Nou, we gaan het hebben over het Rimeiland. Misschien zeg je van, wat was dat nou ook weer? Het Rimeiland, ik heb hier de expert... Theo Jongendijk heb ik hier in de studio. Hallo Theo, goedemiddag. Ja, fijn dat ik hier ben, want ik ben 2003 voor het laatst op het Remeiland geweest. Ja. Even snel. De sfeer van toen herken ik, want er staat vandaag een uh, redelijk windje. Ja. En in de tijd ging ik met Marianne Broodspot de eerste omroepster ja. van uh, TV Noordzee ging ik op Bedevaart, omdat Rijkswaterstaat was toen eigenaar van Ja. En die hadden bedacht, we willen dat ding opdoeken, het kost alleen maar geld. En dat hebben ze gelukkig niet gedaan. We gaan even terug naar 1964. Waarom kwamen ze in vredesnaam op het idee... om in Ierland een groot gevaarte te laten maken van 120 meter hoog... en hem uh, neer te planten in de Noordzee... zes mijl buiten uh, de, de kust bij Noordwijk. Waarom, Theo? Dat waren twee... Uh... Uh, zeer inventieve en vermogende zakenlieden die op dat idee kwamen. Dat was uh, Zwolsman, een onroerend goedman uit Den Haag. Mm -hmm. En uh, Verolme, een scheepsbouwer uit het Rijnmondgebied. Zwolsman had winkelcentra in Den Haag. En hij had het idee om televisies daar op te hangen... zodat mensen al boodschappen doende konden kijken wat er in andere winkels te koop was. Ja. Hij, uh, hij kreeg daar geen vergunning voor... Uh, is toen uh, gaan denken... Uh, ik wil toch... Uh, uh, mijn ei leggen. Het is Pasen, beslotsverrekening. Ja. Uh, hij is toen... Uh, naar Den Haag gegaan. Heeft een verzoek ingediend... om een tweede Nederlands televisienet... te mogen beginnen. Mm -hmm. Ook dat werd afgewezen. Ja. En uh, toen heeft hij... de handen ineengeslagen met Vrolme. Uh, hebben ze ook... heren maar bijgehaald. Die drie heren die zeiden van... Uh, dat Hilfgesum, dat is één gesloten bastion. En toen hebben ze dus dat grote gevaar te laten maken in Ierland. Zes grote stalen poten. Het is er nog steeds, want we zijn er vandaag. En hier is de allereerste uitzending van TV Noordzee. Zo heette het. Um, een proefuitzending was het nog maar. Tingeltangeltjes. Dames en heren. U ziet ons op het ogenblik in het hartje van Amsterdam, namelijk op de Dam. Want we zijn heel erg benieuwd hoe onze eerste proefuitzendingen ontvangen zijn. Meneer, mag ik u iets vragen? Heeft u TV Noordzee goed ontvangen? Nou, ik heb gisteravond schitterend ontvangen. Ik kan het niet meer zeggen dat het mooi Nee, ik heb uh, wel geprobeerd, maar ik heb niet ontvangen. Oorlogsfilms? Nee, geen schieterij. En het programma over komt dat uh, denk steeds uh, te gaan kijken. De grotere is het al genoeg, maar voor de kinderen is het al lang niet genoeg. U heeft gehoord wat de meningen ja. en wensen zijn van de kijkers, maar we zouden graag willen weten wat de kijkers thuis ook van onze programma's vinden. Daarom bewijst u ons een grote dienst als u aanmerkingen en suggesties stuurt naar TV Noordzee, Heer 543 Amsterdam. Het werd heel populair, TV Noordzee. Ze hebben al maar een paar maanden bestaan. Komen we straks op terug. Eerst een leuke plaat. Ook zo, uh, die heb ik twee dagen gedraaid voor Peter van der Holst. Ik deed uh, de avondspits. Peter van der Holst deed meer dagen op Radio Uniek. De avondspits. Uh, Onnavolgbaar, Peter, je kon hier helaas niet zijn... Uh, hartstikke leuk, we hebben je naam genoemd. We hebben het ook over je. Dat is uh, heel mooi, de Whirly Girl. Radio Uniek, het is uh, de tweede reunie eigenlijk. Vorig jaar hadden we het ook. Vandaag hebben we het over het REM-eiland. Theo Hogendijk, een schrijver van, uh, van een boek over, hierover. Um, ze gingen uitzenden, Theo, uh, op uh, de tv. En iedereen wilde het zien. En ze hadden allemaal zelfgemaakte antennes. Want die had je nodig, hè? Dat klopt. Uh, in dat tijd... Uh... Moesten mensen zelf aan uh, de slag met een uh, meestal een uh, kleerhangertje, dat was zo'n ijzeren dingetje. Ja. Uh, die kon je helemaal uit elkaar vouwen, dan was hij een meter lang. Uh, dan uh, moest je hem uh, aan je verwarmingsbuis uh, vastmaken ja. of aan een uh, gordijnroe. En dan had je uh, een heel erg sneeuwerig beeld. Maar iedereen nam daar genoegen mee. Ja. Net zoals je in dat tijd naar de zeezenders luisterde. En het gekraak, dat nam je er gewoon bij. Want dat was de romantiek van de radio. En dat was ook de romantiek van tv Noordzee. Dat We sneeuwer. moeten het even voor de jonge luisteraars uitleggen. Je had niks, hè? Nee, er was alleen de NTS en bij de NTS waren vier of vijf omroepen aangesloten. We kennen ze allemaal nog, de NCRV, de AFRO, de KRO, die allemaal hun maatschappelijke visie over de radio waren aan het uitkondigen. Uh, dat was geen vermaak. Dus mensen die na een dagje uh, thuis kwamen, uh, die wilden iets leuks zijn op de televisie. En dan heb je het over Rin Tin, Tin maar ook uh, deze serie, Mr. Ed, het sprekende paard. Hallo, ik ben Mr. Ed.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 zo'n uniek plaatje. Um, als wij een plaat leuk Vonden. Dan legden we die in de studio. Dat deed ik ook wel eens. En dan hoopten we dat dat werd opgepakt. Nou, deze ook. Hè. Elbow Bones en de Racketeers. Radio uniek. We zijn in Amsterdam. Ik kijk om me heen. Ik zie allemaal schepen liggen. Links van mij, vanaf dit Rem-eiland, zie ik de Noordenaai liggen. Waar wij morgen vandaan zenden. Het schip waar ik vroeger altijd naar luisterde. Het is helemaal geweldig. Daar kun je heen komen. Morgen vanaf 10 uur in de ochtend. Ben je van harte welkom op het Noordenaai-schip. weer het NDZ haven um, Ik uh, heb het nog steeds met Theo. Theo, die heeft uh, een boek geschreven over dit prachtige rem-eiland. Theo, um, toen ging het beginnen. Het was augustus 1964. Ja, en uh, ze raakte redelijk in paniek in Hilversum, want er was voor, e voor het eerst was er een concurrent. Uh, een concurrent waar uh, mensen een aandeel van konden kopen... dat deden honderdduizenden Nederlanders... Ja. waaruit direct bleek van dit wordt geaccepteerd, dit is in... dit is waar wij naartoe moeten. Maar wat deed Hilversum? Hilversum ging door zoals het altijd ging... met concerten, met uh, uh, meester GBJ Hilterman. Ja. Uh, de toestand in de wereld, nog altijd vreselijk. Niks veranderd sindsdien. Nou, nou was het wel zo, Theo. In 1964 was Veronica al vier jaar aan het zenden. Klopt. Uh, lag... en nog een beetje stijfjes, dat wel, maar ja, toch. Ja, uh, lag heel rustig op de Noordzee te dobberen. Uh, de politiek in Den Haag vond het allemaal prachtig. Uh, deed er niks aan. Uh, vanaf het eerste gerucht dat TV Noordzee kwam... dat er een rem-eiland kwam, was er enorme paniek in Den Haag. Ja. Men heeft altijd gedacht, dat is tegen reclame televisie. Maar Veronica zond al vijf jaar reclame uit. Mm -hmm. Dus dat argument dat deugde niet. Men eh, heeft nooit echt verteld wat nou de diepere oorzaak was dat dat TV Noordzee, dat Remeiland binnen vier maanden overrompeld moest worden, want dat is er gebeurd. Het is maar vier jaar, vier maanden geweest, hè? Ja, de Nederlandse ja. overheid heeft ja. met inzet van de Koninklijke Marine hm. en uh, de Rijkspolitie gewapend het eiland in beslag genomen. Daar kom ik zo meteen graag op terug, want daar ja. heb je een hele mooie filosofie over in je boek. Um, ik zag op andere tijden de journalist H. Veldhuis, die was erbij. Toen de eerste uitzending van, uh, van de REM begon, dat was een heel denkwaardige avond natuurlijk, dan heb ik wat foto's van, uh, van het regiepaneel, hè, met de monitors erop en zo... en de mannen erachter met hun draaiboek of Q-lijst, hoe dat heet. Nou De spanning was daar te snijden natuurlijk, hè, in, die, uh, in die regieruimte. En terwijl deze mannen hier dan uh, de schuifjes bedienden... om dat uh, beeld op de zender te krijgen... stond een deel van de bewoning van het Rem-eiland... Ja, ademloos te kijken naar dat wonder... dat dat nou echt de Nederlandse bevolking bereikte. Ja. De locatie als wij ooit hebben gekend. We zitten op het Rem-eiland. Jongens, wat een geweldige plek is dat? We hebben het over de geschiedenis daarvan. En dit was Howard Jones. We waren gek van Howard Jones. Peter van der Holst draaide in het vaak. Ik draaide in het vaak. En uh, helemaal leuk. Uh, we hebben het over TV Noordzee. Je had ook Radio Noordzee. Niet te verwarren met Radio Noordzee internationaal vanaf de Mebo 2. Uh, dat had niet zoveel om het lijf, hè? Dat Radio Noordzee vanaf het Rem-eiland, hè? Er is heel weinig over bekend. Er uh, waren ook geen medewerkers die aansprekende namen hadden. Het is uh, helemaal eigenlijk ondergesneeuwd door de komst... een uh, paar weken later van TV Noordzee. Ja. Daar was alle aandacht op uh, gericht. In Hilversum ondertussen brak de paniek uit... omdat mensen waren lid van hun omroeporganisatie. Ja. En die begrepen nu dat er uh, eigenlijk voor niks... Uh, leuke programma's werden gebracht... door een platform met een antenne van 60 meter erop. Ja. En daar... Raakt dan weer paniek uit in Den Haag. Zes maar... mijl voor de kust van Noordwijk. En waar keken we dan naar? Zo so brave is Corporal Rusty. Corporal Rusty. Oh, he is just a boy. How true is private rent, and they are the his pride and joy. Yo, ready, yo. And and From all the tales of the west, we'll best Corporal Rusty and Private Rintin. weet jij nog waar dat over ging, Theo? Printington? Geen idee. Ik heb uh, geen enkele uitzending nog in mijn geheugen in dat tijd. Ik was 13 jaar oud, ja, ja, ja. Uh, een puber. Ik keek naar heel andere dingen dan. Uh, ja. hè? Want laten we even wel wezen. 1964, 1966, Dat waren de jaren van de mooiste auto's, de mooiste muziek ja. en de mooiste meisjes. En dat zijn nu ook oude dames. Helaas. Zeker, zeker. En we hadden voor het eerst tv-reclame. Een vrouw is een vrouw, is een vrouw. Ze wil mooie Nederlands, sterke Nederlands. Kijk, zelf filmen. Dat is echt genieten van al die leuke dingen. Antigripine, de echte griepbestrijder. Van TV Noordzee. Theo, ik ga zo meteen verder met je praten. Wij hebben altijd gedacht uh, dat uh, het werd opgerold. omdat het het omroepenstel zou beschadigen. Jij hebt een andere filosofie. Je zegt dat is niet waar. Inderdaad. Het en is... daar ga ik het zo over hebben. Want ik viel achterover. Want ik kon niet geloven dat dat zo was. maar toch uh, was dat een andere reden. heb je in je boek, wat net uit is eigenlijk, geschreven. En, uh, en nu hebben wij dan uh, muziek van Telstar. Een jaar eerder kwam dit uit. Um, die satelliet Telstar, ken je die nog? Jazeker. Rijmtevaart. Ja, rijmtevaart, ja, kwam er toen ja, aan bijna. Was spannend. Dit zijn de tornado's. Niet niet ver hier vandaan, maar dat was ook een, een, een satelliet. Um, dit is Radio Uniek. Ik ga het zometeen hebben met mijn oude uh, piratenmate over Radio Uniek. We hebben vandaag het Rem-eiland gekaapt... Net zoals we vroeger die schoorsteen hebben gekaapt, Dat deden we goed en nu zitten we daar weer. Theo, de schrijver van het boek over uh, TV Noordzee. Theo, wij hebben altijd uh, gedacht, het is in beslag genomen. Uh, hebben ze, ja, het nog moeite mee gespaard. Vier maanden nadat het begon, werd het al in beslag genomen. Wij hebben altijd gedacht, Theo, dat is om het omroepenstel te beschermen. Jij zegt, dat is niet waar. Dat is niet waar, want het was het hoogtepunt van de Koude Oorlog. We hadden uh, in het oosten van Europa het wachtje. Pakt en wij maakten deel uit van de NAVO. Die twee stonden lijnrecht tegenover elkaar. Er was in Oost-Duitsland nog een muur die uh, uh, het land scheide van West-Duitsland. De toestand was zeer gespannen. En dan komt er vlak voor onze kust komt er een eiland met een hoge zendmast... Uh -huh. waar de Russen mogelijk gebruik van zouden kunnen gaan maken. Want de Russen waren hier prominent... altijd aanwezig met schepen, met visserschepen op de Noordzee. Uh -huh. We dachten om vis te vangen. Nee, dat was spionage. En in Den Haag waren ze dus als de dood... dat de Russen uh, hier voet aan land zouden krijgen op het remmeiland En dat was de reden? Dat was de reden. Nou heb je ook uh, geschreven in, in, in jouw boek dat net uit is... dat de eigenaren van uh, de aandeelhouders... een reisje hadden gemaakt naar Rusland ook nog. Dat klopt. Het merkwaardige is... Uh, dat is uh, bij de start van de officiële uitzending van TV Noordzee... was verholmen... Cornelis Verholme, de grote investeerder van het project... die was vertrokken naar Rusland op een reis... Mm -hmm. dan vraag je je af uh, waar lag op dat moment Spans prioriteiten. Ja. Uh, het is een van de vertrekpunten geweest om mij in deze geschiedenis te verdiepen. Wat deden de mensen van het rem-eiland in Rusland? Precies. We zullen het nooit helemaal precies weten. In ieder geval is er uh, genoeg uh, te lezen. Ik zal even zeggen hoe je boek heet. Theo, Theo Jongendijk. Russisch Roulette Raid TV Eiland Rem. Zo heet je boek. Dat is uh, de juiste titel. Met daaronder uh, omroep revolutie kwam van zee. Want uh, de zeezenders en TV Noordzee hebben een hele nieuwe cultuur neergezet... En dat wordt eigenlijk in Hilversum een beetje onder de mat uh, gevreven. Dat wordt niet erkend. En de, Een Zuid-Afrikaanse deskundige heeft onderzoek gedaan... naar de ontwikkeling van radio en televisie in Nederland. Mm -hmm. En die zegt ook... Uh, de zeezenders werden beschouwd als paria's... maar ze hebben wel het hele systeem veranderd... zodanig dat het nog altijd de manier van werken is tot op de dag van vandaag. Theo Jongendijk, 40 jaar, telegraafjournalist, Bedankt voor je boek. Bedankt dat je hier was. We weten het en ik heb een hele leuke plaat hierna. Down a lonesome way in South to relax, hang around my surroundings, watching under Sam's foundings. couldn't stop myself to ask a grin, Russia should have known. met Jan Akkerman op gitaar. Dit is Radio Uniek. Het zonnetje breekt een beetje door op het Rem-eiland. Vroeger stond hier een mast van ik dacht 80 meter hoog. Dat hebben we nu niet. Het is hier heel mooi, heel mooi uitzicht. KNSM-eiland, links van mij. Ik zie een staartje. De kont van de Noorderney. Daar gaan we morgen zenden. Hey Louis, um Vroeger deed jij al de techniek met illegale zenders, processoren. En je bent hier nu nog steeds aan het knutselen. Ja, dat hoort erbij. Dat hoort er wel bij. Ja, natuurlijk. Ja, wat ja. gebeurde er zoal als uh, uh, uh, de zender was opgepakt? Dan, dan ja, werd jij gebeld en dat, wat ging je dan doen allemaal? Nou, of je hoorde het wel gebeuren natuurlijk. Hè? Vaak ja. hoorde ik het gewoon gebeuren. Ook soms was het nachts om half drie of zo. Ja. Dan was ik nog met allerlei dingetjes bezig. Hoorde ik er eentje weg. weg. Nou, even wachten eventjes naar de locatie toe fietsen. Nou, dan zie je ineens dat er alles weg is. En dan ga je weer terugfietsen. En dan ga je weer spullen uit de kelder halen. Ga je een nieuwe set in elkaar zetten. En vaak voor morgens 7 uur stopt het er dan weer in. Ja. Dat soort dingen maakte je toen nog mee 3,84. Dat is onvoorstelbaar. En dan ging ik luisteren tot hij tot erin kwam. En dan hoorde ik een, zoals het heet, een stille draaggolf. Dan hoorde ja. je de zender nog zonder muziek. En dan weet ik nog dat jij, de nieuwe zender, altijd inleidde. <laughs> dan deed je de microfoon open en dan zei je... Dit is Uniek ik FM. Ben. Ja, precies. Ja. Oh, gebeurde het. Ja. Ja. Ik heb nog even een, een instrumentale gevonden die wij draaiden tegen het nieuws aan als we te weinig tijd hadden. Dit is Earl Crew, Ken je die nog? Oh ja, ja. En we hadden ook Do I Do van Stevie Wonder. De instrumentale versie. Oké. Dat draaiden we ook vaak. En natuurlijk Garden Party van Forte. Dat was er ook zo eentje dat we altijd heel veel draaiden. Ja. Nou, zo kun je nog wel een tijdje doorgaan. Waar stond Radio Uniek, allemaal aan? 83, 84 eerder, later. Waar stonden we zo aan? Ja, dat maak je nou niet meer mee. Dat je gewoon ergens bij een patatboer binnenloopt... en dat je op de achtergrond muziek hoort... en dan sta je af te rekenen. En dan hoor je ineens op de achtergrond... 3 uur. Ik heb wel nieuws. Ja, dan weet ik, daar ook weer op. En je maakte dat ook mee in je supermarkten. Ja. Nee, ja dat maak je tegenwoordig niet meer mee. Het is ook nog zo. We hadden reclamespots van JR aan de Amstel. En die hadden pioe -pio aan het begin. En dat was heel herkenbaar, weet ik nog Ja, de, de, die man die, die. had er inderdaad voor betaald. Van twaalf st stukjes. Twaalf kleine toneelstukjes waren dat allemaal. Mm -hmm. Een boertje die uit het land kwam. en die ging dan winkelen in de randstad. Een, een, een deftige dame. die is weer een keer kwam kijken hoe het er allemaal uitzag, die tegels in Amsterdam. En zo had hij uh, no, nog uh, tien andere versies van uh, tegels. Ja, hij is te, geloof ik niet meer die t in Amsterdam. Nee, volgens mij ook niet. Nee. En je had natuurlijk de tapijtgigant van Nederland. Wie was dat ook weer? Ja, dat is Appie Postma. Dat is dan eigenlijk een beetje een merkwaardig verhaal, vind ik dat. Die had meerdere zaken in Amsterdam. Hij had de, de Nederlandse tapijtunie de tapijtcentrum, de meubelgigant in, uh, ja. in Amsterdam-Noord. Uh, zijn vrouw, Kapsalon Bo, die zat op de centuurbaan. Oh ja. Die man had een hele hoop winkels en ook van, van, van de genoemde zaken daarnet, had hij diverse filialen. En er is niks meer van over, van de NTU, Postma, uh, ja. meubelgigant. Ik, ik weet niet wat er, wat er gebeurd is met de man en met die, met die keten. Het is helemaal uh, ontrafeld, om dat zo maar te zeggen. Hoe belangrijk is Radio Uniek en later Uniek FM geweest voor de middenstand hier voor de economie in Amsterdam ik denk dat wij hier, zeker in 83 84 een hele goede tijd hadden voor uh, ook voor die middenstand net wat ik zeg zo'n zo'n appie postma met z'n met met zijn meubelzaken maar ook de winkeliers bijvoorbeeld door de burgemeester de waar, die burgemeester te vluchtlaan die, die deken home die mensen lunch nijmachine handig. we maakten radio waardoor we ook dat soort zaken konden adverteren. Kijk, we hebben nu allemaal wel over een commerciële radio in Nederland... maar dat die kleine zaakjes gewoon op zo'n burgemeester de vlug of een patatboer als wil staan op het uh, uh, Osdorpenplein... dat die gewoon konden betalen om op de radio te kunnen... Ja, dat is, is er nu niet meer. Dat vind ik wel heel jammer. Muziek hier bij Radio Uniek van de Reddings. Dit zijn volgens mij de zonen van Otis Reddings. Ah... Remote control vanaf het renneiland in Amsterdam. Dan, dat was Decibel. En daar heb ik ook wel eens een programmaatje gedaan. Ron Muller trouwens, ook, die horen we straks. En dan, uh, dan namen we wel eens plaatjes over van Decibel. Volgens mij werd deze dan ook uh, gedraaid. Um, Theo Jongendijk, ik heb me even met haar gesproken. Ik heb nog één vraag: want dit hier, TV Noordzee, is eigenlijk het begin geweest van de Tros. Hoe zat dat? In... Ja, uh, er is toen actie gevoerd om lid te worden van de Tros. Ja. Uh, het merkwaardig is dat ik de Tros ook heb benaderd nu. Dat is tegenwoordig AVRO-Tros. Ja. Of ik daar met heel veel anderen... heb ik uh, gelukkig toestemming gekregen. Mm -hmm. Maar de Tros beweert geen archief te hebben. Oh. Uh, Hè? Uh, nou heeft de Tros een actualiteitenrubriek vroeger gehad... Actua TV. Ja. Uh, er werken in Hilversum allerlei kritische journalisten. Ja. Er is nooit een journalist geweest die in het verhaal is gedoken... wat is nou de werkelijke reden dat uh, hun voorganger, TV Noordzee... gewapend uit de lucht is gehaald. Uniek in Nederland dat ja. er een gewapende macht wordt ingezet... om iets te verbieden. Stel je voor dat ze dat bij een krant doen of... Uh, ja radio uniek ja. is wel uit de lucht gehaald maar er werd geen marine en de rijkspolitie gewapend ingezet om met handjes omhoog ja. tegen de muur te gaan staan. Ja, want in 1964 bestond Veronica al vier jaar die, die hebben ze, zijn pas tien jaar ze, later uit ze de lucht gehaald gelaten. Is, is dat zo Theo omdat Veronica stond op een schip en hier stonden zes poten in, uh, op de zeebodem. Ja, uh, uh, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Want als je gaat kijken naar de profielen van de mensen... achter Veronica, dat mm. waren de gebroeders van wij. Ja. Uh, dat waren, uh, nou netjes gezegd... niet de meest betrouwbare zakenlieden. TV Noordzee werd opgezet door twee grote... Ka uh, kapitaalkrachtige industriële. Ja. Uh, Verholmen en Zwolsman met een hele uh, goede uh, levensvisie waren betrouwbare mensen. Ja. Dat het later met Verholmen verkeerd is afgelopen met zijn scheepswerven. Ja, ja, dat wisten we toen nog niet. Nou, misschien Theo, worden we nog wel eens lid van de Trost of zo. <laughs> Dankjewel in ieder geval. Ja. Amsterdam Het was Rob Harthold. Die kwam met dit plaatje. Hij zegt, Jos, dit is zo leuk. Van Dijk Park. Een man die heel veel samen heeft gewerkt met uh, de Beach Boys. En daarna begon Wim de Valk begon hem ook te draaien. Wim, trouwens nog bedankt weer voor het inlezen van die uh, ja, de nieuwsdingen allemaal. Hè. Uh, nou, Harm heb ik hier. Harm ten Brink. Jij had toch een hele andere naam hè, bij Radio Uniek, volgens mij. Uh, ja, dat klopt. Want dat moest allemaal heel erg uh, stiekem. Ja. En uh, als het goed is heb je hem staan. Um, was dat niet te doen? Nee, die had ik nog niet klaarstaan. Daar wordt aan gewerkt. Wij, ja. wij hadden vroeger ook een commissie stiekem. Ja, nee, klopt. Ja. ja, inderdaad. Ja, dat ja, ja, ook natuurlijk. Ja. Ja. Uh, wij hebben elkaar veel gezien. Was het in de Van Hogendorpstraat in Amsterdam? Ja, dat klopt inderdaad. In, de, in West, hè? In, uh, in West. Ik ging daar dan met een onopvallende boodschappentas met platen. ging ik er binnen, ja. want dat ze mochten natuurlijk niks zien. Nee. En um, ja, als we er ooit nog eens iemand een radiostudio wil bouwen... zet hem niet naast uh, een timmerwerkplaats. <laughs> want daar zaten wij, hè? Ja, dat klopt. Inderdaad. Ik heb trouwens wel de nieuwstudio daar uh, Gebouwd. Ik okay. kreeg een uh, budget. En toen heb ik daar, uh, nou ik geloof in twee weken tijd, met uh, hulp van een paar andere collega's, een, uh, een, een heus nieuw studio uh, neergezet. Oké. Okay. En een nieuwsstudio. En ik heb daar, en, ja. ja, en ik heb daar ook nog wat uh, uiteraard, wat, wat, wat nieuwsuitzendingen gedaan. Ja. Ik heb er een paar dingetjes van teruggehoord. Ja. En dan hoor je toch dat je, dat je zeg maar nog geen bagage hebt hè, als je zo jong bent. Ja. Dus je dingen verkeerd uitspreekt en uh, dat soort dingen. Ja. Maar uh, het was heel erg leuk om te doen. Ja, in ieder geval hebben wij elkaar weer heel leuk... dat wij elkaar allemaal weer zien hier Zeter. op het rem-eiland in Amsterdam... waar het vroeger ook allemaal gebeurde. En we maken reclame, maar dan wel voor een heel goed doel...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 Ja, dankjewel Peter Vos voor het inspreken van, van, van deze mooie spot. Um, zometeen Harm ten Brink. Uh, Ruud van Velsen heette die vroeger. Uh, ik ben Jos van Heerde en ik noemde me Nico Stevens vroeger. Dan weet je dat ook weer. Morgen zijn we er ook vanaf de Noorderney. Vanaf 10 uur morgenochtend zijn we er met z'n allen. En uh, ik mag zeggen, je bent welkom om te komen. Want dan is het allemaal uh, open huizen. Morgen de Noorderney, jongens Radio Veronica. Wat een historie ook daar weer. Veel plezier. Blijf lekker luisteren. Uh, langs al die kanalen en... Ik heb gehoord dat er zenders aanstaan die ik niet eens wil weten. Bedankt daarvoor. Ja, dan weet je dat ook niet. is, ja, he. is Wan chung. Take your baby by the hand. And make it do what I have And Take your baby by the hill. And do the next thing that you feel. We were so in vase In a dance all days We were cool on uh, craze When I, you and everyone we knew Could believe, do sharing what was true or I said That's all days love Take your baby by the hand And pull her clothes there, there, there And take your baby by the ears And play up on her darkest face We would suck in bass And I dance all days We would go on Try it.